Pijnhoek met het NOS-journaal. Luchthaven Schiphol neemt opnieuw extra maatregelen... tegen de verwachte drukte in de zomerperiode. Er worden meer medewerkers aangetrokken... en passagiers met weinig of geen handbagage krijgen voorrang. Ook komen er extra informatievoorzieningen en speciale teams die alle passagierstromen in goede banen moeten leiden. Naar verwachting reizen deze zomer opnieuw meer mensen via Schiphol dan vorig jaar. Vooral de vrijdagen en maandagen worden druk, verwacht de luchthaven. In het westen en midden van Japan worden zeker 45 mensen vermist door zware overstromingen. Er zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen en ruim 1,6 miljoen mensen zijn geëvacueerd. De overstromingen zijn het gevolg van zware regenval. Er wordt gewaarschuwd voor aardverschuivingen, stijgend waterpeil in de rivieren en harde wind. En door de aardverschuivingen zijn sommige wegen onbegaanbaar geworden. Door het toenemende lerarentekort geven basisscholen en middelbare scholen miljoenen euro's uit aan uitzendkrachten, schrijft Trouw. Via commerciële uitzendbureaus zijn scholen tot anderhalf keer duurder uit dan bij een leraar in loondienst. De Algemene Onderwijsbond en de Algemene Vereniging Schoolleiders zeggen de trend te herkennen. Vooral in de Randstad is het lerarentekort groot. De 25-jarige voetbaltrainer die met 12 jongens vastzit in een grot in Thailand heeft in een brief excuses aangeboden. Het is voor het eerst dat duikers brieven vanuit de grot naar de buitenwereld hebben gebracht. De trainer schrijft dat hij iedereen wil bedanken voor de hulp en dat hij zijn excuses wil aanbieden aan de ouders. Ook de kinderen zelf hebben hun familie geschreven. Een van de jongens schrijft dat het goed gaat, maar dat het wel wat koud is.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 autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort we wel zin in. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. verdorie zitten die gasten van Tobak leeft en nou alweer. Ja, dat ja, is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten ja. houden. Wat er gebeurt is, je hart gaat sneller kloppen, gaat veel krachtiger kloppen, je bloeddruk gaat omhoog. En die jongeren die ervaren dat ze hartkloppingen krijgen, die dus zijn ja, bang dat hun ja, hart loslaat. Ja, dat kan ik me voorstellen. Als je naar dit programma luistert, dat je hartkloppingen krijgt. En je denkt van, oh, oh, wat vind ik dit fantastisch, nou echt. Goedemorgen, yeah goedemorgen, goedemorgen zonneschijn. Mens wat kijkie weer gezellig, een beetje lachen, doe gij pijn. Ja. Precies, doet geen pijn. Als je een beetje lacht, het is misschien wel een beetje te warm. Ik, ik moet wel zeggen, ik vanochtend kwam ik de straat inrijden. Toen dacht ik echt van, ah, fuck. Waar ik door fiets was gekomen. Geen parkeerplekken? Wat, geen parkeerplekken, man. Ik moet echt eindeloos ver mijn auto neerzetten. Wat zou je nou doen? Nou, hier om de hoek en dan twee straten die kant. Nee, het is zonder gekheid, het is echt wel drie minuten lopen. is ver. Drie? Drie. Wow. Yeah. Ja. Dat is veel. Doe maar. Ja, ik heb ook sterrenlures. Ik wil gewoon voor de deur parkeren. <laughs> ik kom hier wat jaartjes. hij ik, ik is gewoon een eigen parkeerplaats. Huh? <laughs> ja, met een uh, bordje met kindteken, hè? Toch? Ja. Ja. Zeker. En het, is, het maakt niet uit of je daar ook, zeg maar, een soort rolstoelachtig teken bij uh, moet. Zeg maar. Ik wil best strompelend die auto uitkomen om, zeg maar, voor de vorm, weet je wel. Dat je denkt, oh ja, het is dus die jongen die slechte been is. Dat vind ik helemaal niet erg. Weet je, alles om maar niet zo ver te hoeven lopen. Oh. Ja. Oh. Goed, ja, het is niet anders. Ik kan natuurlijk ook van mijn werk een rolstoel meenemen. Dan kan ik gewoon in een rolstoel vanaf de parkeerplaats hier naartoe rollen. Kan ook. is zijn best wel creatieve oplossingen eigenlijk wel, ik nu zo nadenk. Goed, welkom bij het radioprogramma, het is zonnig. Ja, En uh, we zitten weer tegen u aan te oudenelen. Ja, en we zijn vrolijk, hè, want... Uh... De Belgen hebben gewonnen, hè? Ja, ik uh, hoorde ik. Ja, het was... ik. heb niet gekeken, maar ik vind het wel heel leuk. Ik was gisteren bij een concert van Steve Winwood. Oh, wauw. In uh, de Paradiso was het. Ik altijd van, nou, ja, niet de Melkweg. Nee, de Paradiso, nee. Zo, zo dicht bij elkaar Haas natuurlijk. ze ook altijd uh, door de war, inderdaad. Ja, en, uh, dus, uh, en ik, ik stond er zo eens... Een, eerst was er een voorprogramma van een man met de gitaar. Ik denk die heeft Steve Winwood volgens mij... uit het Vondelpark uh, die middag opgehaald. <laughs> Daar vond ik echt heel boeiend. Maar ik denk, nou goed, ik zit dat uit. Na 20 minuten dacht ik, ik hoop dat hij stopt. En hij stopte. Ik denk, nou. Nu komt de grote ster. Had hij alleen maar pauze zeker? Uh, Steve Wien, hij wachtte, lintig heeft 10 tien minuten op zich gewachten. Hij kwam uiteindelijk om half negen. En ik zat zo te luisteren en nog eens te luisteren. Ik denk, waarom raakt het me nou niet? Ik snap het niet. Ik denk, ben ik te moe. Ik hoor het gewoon niet. Dus een gegeven moment ben ik gewoon tussen die mensen uitgewurmd. Ik denk, ik ga even plassen. Ik ga even uh, misschien wat drinken. En dan probeer ik het nog een keer. Toen kom ik in de kantine. Dus dat grote scherm tegen met de voetbalwedstrijd van Brazilië en België. En ik zat er nog geen vijf minuten komen er twee mannen aan die tafel zitten zo... en die mopperen tegen elkaar. Jezus, vind je het ook zo slecht? Jezus, ik vind het echt tenenkrom het ook echt. Ja. Hij bezuinigde op de verkeerde dingen. Hij heeft het op die artiesten bezuinigd. Die, die, die, ja, die band is gewoon echt slecht. Dus ik zeg van, ik ben dus niet de enige. Nee. En binnen eigenlijk een half uur... terwijl het concert van Steve Winwood nog, zeg maar, speelde boven ons... kwamen er meerdere mensen aan die tafel. En die hadden allemaal zoiets. Ja, nou ja, we kunnen het niet altijd treffen. De ene keer is het leuk, de andere keer is het wat minder. dacht ik echt, waar... Ik zit hier een half uur. Dus toen had ik echt van. Nu heb ik, uh, nu heb ik het in mijn hoofd wat ik wil weten. Dus toen ben ik iedereen een beetje gaan interviewen. Iedereen die oh, tegenkwam. interviewen zelf. Tijdens een concert die niet bij het concert was. Maar ben was ik je, je live vragen, gegaan met Facebook? Ik ben je ja, hier live? Ja, precies. Mijn vlog. Ik ja. heb mijn vlog gedaan. Ja. Dus heb ik mensen die daar allemaal zaten. Hé, hey, uh, waar zit u leren? Uh, wat, wat vind je van het concert? Nee, nee, ik was het niet goed geworden. Ik zeg, zo was het zo slecht. In het concert? Nee, nee, nee, ik te warm, zo uit. Maar ik zeg, wat vond je ervan? Nou, ook slecht. En later mensen waren die ja, van vonden dat ook slecht. Ik heb zeker. Tussen de 20, en 30 mensen gesproken die het slecht vonden. Oké. Okay. Hij is ook wel 70 dat scheelt misschien. Nee, het was te jazzy. Wij willen Steve Winwood met popmuziek, niet met jazz. Oké, okay, okay. Dus nee, het was even goed een leuk uitje. Want door dit soort dingen wordt het avondje toch leuk. Ja. Dat vind ik toch wel weer grappig. Goed, ik zie dat je al aan het kijken... Nou ja, naar... ik zag gisteravond, vannacht zeg yeah? maar, bij Teletix allemaal leuke berichten. Ik probeer ze nu via de computer terug te vinden, maar dat is wel lastig. Ja, Teletext, Dat is, dat is, met de, dat is, die het is op de, de televisie, ja. Ja, met ja. Dat was ook een beetje merkwaardig nieuws. Ik dacht, hé, hey, dat is grappig. Dat moet je nog even vinden. Ja, ja. ja daar ben ik mee bezig. Dat, uh, dat gaat lukken. Dan heb je twee uur de tijd voor om het uit te zoeken. Ja. Goed, hier is ook leuke muziek natuurlijk. Daar zijn we bekend om. Waves, Friendly Fire, dat is gewoon een Nederlands beentje hoor, dat is gewoon een Nederlands product. Ja, het belooft een mooie dag te worden, dus kom deze kant op. Oh ja, wat de fuck, ja, heb er nou? Oh, een taaie huft, dat is echt. Ja, pas geleden was het uh, was weer de alarmfase 10 met muggen, er komen veel meer muggen deze kant op. En ook de tijgenmuggen schijnt... Uh, Echt honderd uh, stuk zijn ervan uh, gesignaleerd uh, vorig jaar. En die hebben ze natuurlijk uh, allemaal via autobanden geïmporteerd. Die gaan dan in, zeg, in het water van de autoband zitten. En daar gaan ze eitjes uh, leggen. het water en, uh, van de autoband? Ja, water. Er zitten, een beetje wat twee uh, banden. Die worden geïmporteerd. op een je nog, nog niet. Die gaan ze opsnijden heb ik wel eens gehoord of zo. En dan zit er een klein beetje water in. En dan kan de tijgenmuggen zijn eitjes daarin uh, neerleggen. En dan uiteindelijk ook komen daar weer andere tijgermuggetjes uit. Zo schattig om te zien ook. Lijkt, kijk, dat zie je niet prikken. Kijk, kijk, kijk, kijk Kijk Nee, wacht, ik heb hem. Ik heb hem. Maar goed, daar kan je die rare ziekte van krijgen. Dat, dat krijg je van die kindjes van die hele kleine hersenpannetjes. Oh, gaat, Dat is echt. Ja, oh, dat ja, is die ziet er wel echt, raar uit, hè? Ja, dat is niet zo netjes. Ja, dat is niet netjes afgewerkt, de god. Maar in, geval dus daar moeten we, we voor uitkijken. Het enige wat ik wel denk is dat de, uh, hè, over die muggen, ja. dat, er, uh, dat ze minder kunnen voortplanten hier op het moment. Want het is heel heet, maar er is weinig water. En dan heb je die larvjes die daar zwemmen in het water. Ja. En dat kan dus nu eigenlijk niet. En al het water wat je vindt in je tuin, gebruik om je tuin te sproeien. Ja, zit hem met water. Ja, ja. ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb gisteren wel even mijn plantjes los even water gegeven. Maar ik ja? heb ook geen grasveld. Dus hoeveel sproeien? ik heb oh, kort gedoucht. Maar zeg, hoe lang als jij zeg, met een emmer water pakt en die gooi je zo zeg, door de opgeslaande deuren. de tuin, hoe lang blijft die liggen? Hoeveel uh, maanden? Dan trek je dat vrij snel weg Ja, die, mee zelf, ja, die trek wel weg Dat zak okay. in de grond. Maar ik heb wel een uh, paar potten met leuke geraniums en zo. En uh, ik wil wel dat ze niet doodgaan. Nee, dat snap ik. Ja, maar ik bedoel, eigenlijk zou iedereen wat meer tegels uit zijn tuin moeten trekken. Ja. En ze zitten ook te denken om uh, in bepaalde gemeentes tegelbelasting te gaan heffen. Omdat mensen als dicht tegelen. En een afvoertje maken naar het normale afvoerriolering. Uh, ja. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Er schijnt in sommige landen ben je eigenlijk verantwoordelijk voor de afvoer van het water van je eigen tuin. Ik oh, vond okay. het wel, hey, dat eigenlijk wel logisch. dat is wel wat in. Je kan niet elke keer maar verwachten dat de regering, het, dat de gemeente alles water wat bij jou komt, het afvoert. Het komt ook van jouw dak af. Vang. Ja, ja. vang het op. Doe er iets mee. Maar ik, heb nu, nat, ik heb dus zo. nu aangevraagd bij de gemeente dat voor mijn huis ja? heb je dan een, een, een, zo'n regenpijp. En het stukje tussen de Regenpijp en mij, dat is eigenlijk zeg maar voor mijn huis. En uh, daar, uh, daar gaat u een plant komen of iets dergelijks. Ik ga een paar tegels uit. Oké. Okay. Uh, maar ik kijk, moest toestemming vragen van de buren. Dan heb ik gevraagd, maar die zegt, oh, dat vind ik wel leuk. dat wil ik eigenlijk ook wel. Oké. Okay. En uh, die heeft het toestemming gevraagd aan de buur ernaast. Die Die het er niet. Maar aan de andere kant wil die buurvrouw het ook. Oké. Okay. Dus, we gaan. Uh, de, ik heb al gezegd, we maken er een leuk plantje van. Wat een uh, wildernis daar, zeg. We doen dat gewoon met. Uh, nee, maar maak ook. Uh, dat je een beetje uh, de media erbij pakt. En dat je er iets van maakt Maar jongens, kijk, zo kan het ook. En, er gebeurt wat in die straat? En kijk eens wat, hoe, hoe goed de gemeente is, weet je wel zo. Ja, ja. Dus, nou ja, maar ja, nou heb ik gezegd van. Uh, en ben je al klaar ermee? Ja, nou dat is drie weken geleden. Maar het ja. is nog niet gebeurd. Het moet nog wel gaan gebeuren. Maar, nu heb ik wel nou ja. zo van, hé hey, jongens, uh, ik Juist. wil nu wel graag. Dan heb ik de handtekeningen geregeld. Ja. Ik heb er wel zin in. Het lijkt nou. me gewoon heel leuk, want het is heel stenerig bij mij voor de deur. Ja, je ziet het ziet overal. Bij ons is het ook stenerig, op ons achter. Ja. Dus maar ja, als jij dus gewoon een uh, uh, vierkante meter uh, eruit haalt... Ja. Ja, het is allemaal van die rare klinkertjes. Dat kan ik niet zomaar eruit halen. Nee, ja, klopt. Dan heb je zo'n rare... Uh, dat, mag, open... dat mag vast niet. En, uh, nee, ze dus hey, zouden het doen. Dit aangezicht is dan rommelig. Ja. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. Zijn er zijn natuurlijk ook altijd weer aparte berichten. We houden ons nog steeds bezig. Van in Thailand, in die grot. Een Nederlands pompbedrijf is daar naartoe gegaan. Deze al, die zit in het, uh, het vliegtuig al. En echt zoveel deskundigen zijn erop losgelaten. Elon Musk, hoor ik gisteren op het nieuws. Die heeft zelf iets bedacht met een plastic buis. Wil hij dan zeg maar een, een, een, een tube. Geen solar tube, maar een soort tube. Weet je, waar, je ook, uh, waar ze ook mensen mee willen gaan vervoeren. Wil hij wel gaan aanleggen? En daar wil hij die voetbaltjes mee wegzuigen, denk ik dan. Ik weet niet uh, hoe dat het precies moet zien, Maar goed, er is natuurlijk wel een duiker momenteel. Is daar uh, verongelukt. Een ervaren duiker heeft toch op een of andere tekort zuurstof gekregen. En is daar doodgegaan. En oh. toen hebben ze gedacht van... oh, wacht even. Oh, we gaan die duikertjes... Of die duikertjes, die uh, voetballertjes die duikertjes willen worden... Die gaan we niet tegen het weekend maar even snel uittrekken. We gaan dat even heel rustig aan doen. En daar was de familie wel blij mee. En die had zoals... Ja, we, we laten we nog maar vier maanden zitten. Het is dus lekker rustig thuis. Nee... Sorry, nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, sorry. Pak niet af. Ja, nee. maar goed, straks onder andere nog de Zandvoortse berichten. En natuurlijk weer een stukje geschiedenis. De eerste was even een wilde vrouw. is ze nou dood. Ja, Dead Sarah. Nou ja, dat is ook vervelend. Muziek thuis nooit draaien. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Toebak leeft. Toebak leeft. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Two, three, four. Hey, ben je ook van I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far.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 this away from me. The way I hear the melody, the ways bring clarity, running through me. Oh, oh, oh. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the ways bring clarity, running through me. Oh, oh, oh. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park.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 Heerlijke muziek, Tom Misch Ja, yeah. Tom Misch, ik ken hem niet It's Through Me En daarvoor nog Heaven's Got A Back Door 2 Met andere woorden, als je echt het echt niet bevalt in Heaven Kan je altijd nog via achter de achterdeur ontsnappen Dat schijnt een idee te zijn En dat is uh, Dead Sarah. Uh, het is de zaterdagmorgen. Straks weer de Zandvoortse berichten. Uh, is, uh, is het British Weekend of zoiets? Ja, ja, Ik heb er eigenlijk niet zoveel van gezien. Ik zag wel heel veel maar campers wel weer. Wel dat het druk is. Ja, dat ik, zag die... wel, ik, zag wel, ik zag wel weer wat campers op, uh, op de boulevard staan. En uh, noem je dat? Um, ook wel weer mensen die dan zeg maar, een of andere tent bovenop hun dak maken. Het is altijd erg grappig om te zien. Zeg, Wil je, wil je iets anders? Ja, doen? ja, ja dat ja, doe ik. Vaak ja, ja, doen. Al die, al die filmpjes van hoe ja, je je wasbak schoon moet maken. Wat goor! Ja, behoorlijk. Nee, maar ik merkte net dat uh, ik doe mijn Facebook aan en dat ik gehackt ben. Ben je gehackt? Ja. Oké. Okay. Nou ik kreeg dus van onze uh, Pieter Juistra in van de filmpje. Ja. Ik denk van nou... Uh, en, uh, maar nou heb ik hem zelf ook. Dus ik schijn nu iedereen uit mijn... Uh, Oh, lesboek uh, okay. wat te sturen. Oh, dat is wel heel erg leuk. Ja, ik heb een nieuw wachtbord aangemaakt. Ik weet niet of het dan over is. Nee, maar... nee, nee dat weet ik niet. Want misschien krijgen ze automatisch dan ook het wachtwoord erbij. Ik, ik zou echt denken: van... Your days are numbered. Dus je bent klaar. Digitaal ja. ben je klaar. Dus uh, ik weet niet wat gaat gebeuren, maar ik, uh, ik ga het observeren ja. de komende twee uur. Ja. Of, je of alles, jij ook uh, iets eruit krijgt. je alle informatie langs en verdwijnt. Zo tjoef, tjoef, tjoef, moment is leeg. Facebook-pagina. Jolande. Goed, nou, heb je nog iets, uh, iets uh, te melden? Nou ja, ik heb, ik heb wel wat te melden, ja. ja. Uh, er is, uh, hoe heet het, een Brits echtpaar... die mag dus niet langer naar de huizen van de buren kijken. Dat is heel grappig. Dus er is, is een stel, die woont dus al 26 jaar in Nor Normans Bay... een plaatsje aan de Engelse kust. En vijf jaar geleden kregen ze nieuwe buren... Stefan Duquet en uh, zijn partner Norien Betjeman... Dat is niet beetje, naam. Ja, echt bedje man staat ja, ja, het ook echt. Leuk hè, met dubbel ja. M. Deze mensen sloegen direct aan het renoveren en daar hadden de jacklays klachten over. En om een lang verhaal kort te maken. En niet Duquet en zijn vrouw, maar de jacklays worden aangepakt. Naast het kijkverbod is het dan ook verboden om nog langer naar zee te lopen... via een paadje dat langs het huis van de duquet woont. Wat hebben ze dus, gedaan uh, joh? Nou, ze hebben waarschijnlijk teveel geklaagd. Het is een gevalletje van de, de, de, de rijdende rechter, hè? Ja. Eigenlijk. Dat, uh, dat gaat niet alleen zeg maar over... Harde muziek. Nee. Hoi, kan die harde muziek eens uit? Nee, dat heeft te maken met gewoon het kijken. Nou ja. ja. Het is gewoon, nou ja, en klagen en kijken. Ja, goed, het is, je moet het zo treffen met je buren. Nou ja, je moet echt mazzel hebben. Je moet echt mazzel, je moet je mazzel hebben. Betekeren. Dus als je geen last hebt van je buren, die echt, de staar even bij stil, dat je denkt van nee, ik heb eigenlijk maar glas van mijn buren. Nou, ben je er blij mee? Ja, want ik bedoel, ze je wonen je woont naast elkaar. En eigenlijk zeg maar, eh, als je ergens gaat eh, kijken voor een nieuw huis, moet je eigenlijk altijd even een, een, een zeg maar dat je even een meet doen met de groep, met de, de, de, de buren. Weet je even, mag ik even op de groepsapp? Wat ja. vinden jullie ervan als ja. ik bij jullie kom wonen? Ja, Is er geen groepsapp voor? Nou ja, mijn buurvrouw was jarig en uh, ik wist dat ze de pensioengerechte leeftijd bereikte. Ja. En, uh, ik, ik, wij komen niet op de verjaardag zelf, maar ik heb wel even een kaartje in de, uh, gegeven en een flesje wijn. Van, nou, Dit is wel een mijlpaal, want nou uh, heb je gelukkig ook wat... Uh, hè? Ja, want je ieder, er zitten heel veel mensen met dat pensioengat, weet je wel. Ja. En, uh, dus uh, nou, ik vind, dat mag je even bij stilstaan. Nou, dat vond ze wel leuk. Ja, voor denk... de rest hoeft je hoeft niet. Je hoeft ook niet met elkaar continu... Uh, Gezellig, koffie die er in je hoort kunnen... vanzelf wel hoe het met ze gaat... dat ja. ze in de tuin met, de, met een vrienden ja. kletsen. Ja, als je <lacht> terugkomt van vakantie... dat ze zeggen: ja, er was een inbreker bij. Ik heb hem via het pad naar binnen gegaan. en Ze zijn echt een uur bezig geweest. Maar ik, ik heb er wat foto's gemaakt. Dus je kan even terugkijken. Moet ja, je, uh, ja, je... je niet even een uh, 900, -8 -8 -4 -4 nou, vind, kunnen nee, bellen? Nee, dat vind ik wel moeilijk. Want straks dan hebben ze in de gaten dat ik het gedaan heb. En dan komen ze later bij mij. Dus ik heb wel foto's voor als aandenken en zo. Je hebt wel leuke spullen trouwens gehad. Hè? Ja, je ik zag het allemaal langskomen. Zag het allemaal langskomen? <laughs> heerlijk. Nee, heerlijk. Ja. En blijf je hier wonen of ga je verhuizen? <laughs> oh, nu snap ik het. <laughs> nee, nu wel. Nee, maar goed, ik denk wel dat er een soort app moet komen. Zeg maar. En als je dan erg gaat kijken, dan, dan log je in op de, de, de buurt-app En dan komen er allemaal vragen op je af. En die moet je dan invullen. En dan over en weer ontstaat er dan zeg maar, een gesprek. En dan, aan de hand komt er onder de streep gewoon zo van... Wij vinden je oké, okay, vind je ons ook oké. Okay. Nou, en dan doe je het, ja. een bot. Ja. En de makelaar mag die vraag eens niet zien. Want die kan natuurlijk uh, dat poot stijf houden met het uh, financiële plaatje. Dat is de bedoeling niet. Nee, nee, nee. Of dat dus... ze zeggen, van, nou, ze hebben jaren niet geverfd. Nee. En uh, het huis is toch wel een beetje een deplorabele staat. Dus ik zou niet de volle prijs uh, bieden. Dat je nog tips vraagt aan de buurt. En, en ook voor, vanwege de roerde zaakbelasting... Niet te veel geven, anders gaat onze OZB omhoog. Hé, hey, ja, kijk, okay, die kan over en weer toch wel wat informatie uitwisselen. Ja. Dit is echt wel duidelijk. Geworden. Ja. Goed. Oh, die heb ik al One, two, gehad. Three, Je moet een andere plaat pakken. Ja, het is ja, wel sorry. een gezellige intro. Het is wel een lekker intro. Ja, die ben kunnen ik we misschien wel nog wel eens gaan gebruiken. Voor wat? Oh, dat zien we wel. <laughs> If I went in foie gras In my view I'm a sinner, sinner, sinner, and then I sinner, uh, again, again, uh, again, again. Uh, I really wanna take your honor. I'm writing blank checks. I'm a greedy bugger. I take your daughter to feel the thunder. Daddy's little. Berichten. Sorry, Young, young hier in de zaterdagmorgen. En het is alweer tijd voor de Stamfordse Berichten. Ja, nou, het is alweer een tijdje geleden... maar toch wil ik nog voor aandacht gaan bezetten. Nederlands kampioenschap Scootmobiel. Vorige week, ja, wat was het, vorige week maandag of zoiets? Vorige week vrijdag, dat is echt al een tijd geleden weer. Hugo de Jong, dat is de minister van Welzijn en Sport... die is ook op het scootertje ge, ge, gestapt. Heeft ook gereden. En het ging er fanatiek aan toe. Ja, yeah, er waren echt zelfs geruchten... dat sommige mensen een Scootmobiel hadden opgevoerd daar, zijn, nee. nog, daar oh. zijn nog onderzoekingen naar. Dat echt wordt uitgezocht op de bodem. Moet zijn... je daar nou, nou ook een, uh, een rijbewijs voor hebben? Of was het goed, ik heb geen idee. Net als een brommer? Het nou, lijkt me vooral vrij logisch, want ze nemen twee keer zoveel ruimte in. En soms rijden ze heel traag. En soms rijden ze. Nou ja, goed. Zomaar één keer de stoep weer af en de fietspot op. Dus ik denk een rijbewijs zou niet verkeerd zijn. Ja, er was optional ook een man, en die had ook echt zo'n. Uh... Een gehechte wond, want die ja? was opgevallen. Klopt, vier, vier personen waren gewond geraakt. <laughs> ja. 75 deelnemers, er waren zelfs al wat hindernissen. En ze waren bloedfanatiek. Met Ellenbogen werd er ook gestreden en zo. En de, de winnaar dat was 88 ook, hè. Echt krasje knaar. zeg ik maar. Gerrit die heeft de uh, bokaal mee naar huis genomen. En die moet hem volgend jaar weer verdedigen. Kijken of hij dan uh, ja, of hij nog steeds zo snel is. En die is toch niet, ja, ja hoor. Ja, goed. Wat er meer verstand volgens uh, Berichten. <coughs> nou, dit weekend wordt voor de tweede keer op rij het Brit British Festival georganiseerd. Tweede keer nog maar. Ja. Oh? ja okay. Het pop-up team heeft een evenement georganiseerd, gekoppeld dus aan het British Race Festival op het Circuit. <coughs> Sorry. De ondertitel van komend weekend is In a Great British Tradition. En het beste uit de Britse keuken, Gin tonic en, uh, en, en Britse winkel Britse sporten en spelen op het strand, feesten en optredens. En het uh, stond ook van, je hebt geen leven zonder gin. Dat vond ik ook wel leuk. Je hebt of, geen leven zonder tonic heeft het leven geen gin. Oh. Dat vond ik wel een hele leuke oh, ja. Leuk. ja. <laughs> maar ja, wij dus een weekend lang in Groot-Brittannië aan de Nederlandse kust. En uh, dus, uh, de, de, de slogan is ook, dus, keep calm and visit Britain in Zandvoort. Keep calm, maar dat is toch ook om de, de, de paniek niet... Uh, dat, ja, is je, toch, dat wordt toch altijd gedaan als er een of andere... Uh, een of andere uh, terroristische aanslag is. Keep nee, calm. Nee, maar die had toch ook altijd van die spreuken keep calm en 40 en uh, oh, ja, dat ja, ja. soort dingen allemaal. Ja. Er komen ook nog speciale honden rennen. Oké. Okay. Dus, uh, met 55 kilometer per uur gaan die honden rennen over 150 meter lange baan op het strand. Het wordt spectaculair om te zien. En ook heerlijk voor de honden zelf. En, uh, dit gebeurt vandaag. Yeah. En op zondag gaan de professionals gaan de baan bestieren. En de Stichting Music Festival haakt ook aan. En heeft een leuk programma op het Raadhuisplein. En dan starten live optredens vanaf 5 uur. En vanaf 9 uur speelt de Not-band. Onder andere de legendarische Beatles-songs. Nou, leuk toch? Ja, wat apart. Mm -hmm. de, goed, de Beatles. Ik, uh, heb ik alles verteld over uh, Stuart Sutcliffe? Ja, dat heb ik al gedaan. Goed. <laughs> ja. De Gatenkerk bestaat 90 jaar deze zomer. En dat gaan ze vieren. Dat gaan ze zeker vieren. Is is een tentoonstelling... En er is, uh, het gebouw is ooit gemaakt door een kleinzaam van architectje Pierre Kuipers. En het glas en is door, door Lambert uh, uh, Laurensen uh, gemaakt. En uh, nou goed, uh, het, is, het is geopend vorige week. En uh, het is een aanradertje. Uh, woensdag is hij open van half twee tot half vier. Zaterdag van half twee tot half vijf. En zondag van elf tot één. Kan je daar kijken naar de, ja, hoe mooi die kerk is. En knip het even los van het geloof. Ga gewoon even een mooi gebouw bekijken. En geniet er even van. Ja. Uh, andere stand was bericht. Onder andere brand in de uh, Maandag, eind vanochtend, veel materieel werd er naartoe gestuurd. Veel brandweer. Politie kwam kijken Ook het ziekenauto. Half elf werd het ontdekt. Veel rook. En bleek een paddientje op het uh, vuur te blijven uh, hebben gestaan. En uh, de man was uh, in slaap gevallen. En uiteindelijk uh, heeft de brandweer. Het snel onder controle. En wakker gemaakt. En wakker gemaakt. Hallo meneer, zou u niet eens... Dan ligt je is... laag. He, op de bak. Ge gerookte paling, mag ik raken? Uh... Mag ik oh. raden? Gerookte paling, nou. Ah, ik heb het ook al eens gehad hoor. Ja? Ja. En... Maar dit weekend uh, keert ook tijdens het Brit British Race Festival de moderne Formule 1 virtueel terug naar circuit Zandvoort met de Ziggo E-Battle F1. F1 moet ik zeggen. F1. En naast de e-battle kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd raceprogramma. de sensationele Lauman Exclusive Cars en de Vintage Revival in Zandvoort. Want uh, de echte Formule 1 die wordt dus, uh, komt dus een actie bij uh, de British Grand Prix op Silverstone. En uh, zowel zaterdag als zondag vanaf 1 uur kan je deelnemen aan uh, de sim races. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat het allemaal is. Ik zou gewoon kijken en zeker even naar op www. British Race Festival.nl. En uh, kijken even wat er allemaal mogelijk is. Hartstikke. Oh, de film hier ja. allemaal voor Goed, tot zo weer de Zandvoortse voor berichten. In het tweede uur hebben we nog meer van die berichten voor u. I the back with the mist of my brain. Let's eat grandma. Nu op de radio. Als je, echt, als je echt denkt van ik, ik heb niks in huis, joh. Al die plekken uh, bo, uh, uh, met bonen heb ik al gehad. Die zijn allemaal erop. En er zit nog wel een vrouw in de voorkamer te heen en weer te schommelen. En nou, die heeft nog wel wat vlees. Zullen we haar dan beginnen? Let's eat grandma. Zo heet de band namelijk. Ja, ik heb het ook niet bedacht. Het is namelijk uh, een groepsnaam. En ze hebben een uh, CD uit. En I'm all ears. Ben een en al oor. Ja. ja, die kan je dus, ook opeten. Varkensoortjes. Ja. ja. Hartstikke lekker. Van Gogh was eraan begonnen, maar dat viel toch tegen. Uiteindelijk heeft hij hem uh, afgegeven bij een, uh, een dame van een lichte zeden. Kijk uit met de uitdrukking daarvan, ja. En, uh, en die heeft hem een tijdje bewaard. Op een gegeven moment is hij uh, verdwenen, geloof ik. Hè? Opgegeten. Ja, ik weet niet, ja, ze zou, misschien heeft ze hem ook opgegeten. Ik bedoel, uh, niet tijd hadden ze, was het geen vetpot. Dat soort baantjes. Goed, ja, spannend muziekje. Nou, het is ook wel spannend. Natuurlijk ook bij het ministerie in Oost-Brabant hebben we natuurlijk... Uh, ja, die hebben ooit een journalist afge afgeluisterd. Want er waren wat bedenkingen over een benoeming van een burgemeester daar. En een journalist die had het een beetje uitgezocht. En het ministerie was daar achteraan gegaan. Die had daar gewoon een tap geplaatst op een, op een telefoon. Hè? Dat je denkt van die journalisten moeten toch gewoon, zeg maar, gewoon hun werk kunnen doen. Nou, en nu is het ook alweer ergens anders. Weer bij een of andere, wat was het ook weer? Een kroongetuig, bij een of andere rechtszaak. Die is ook afgeluisterd dat je denkt van, ja, de politie is een beetje laks. En ik weet je wat, die journalisten doen al het werk voor ons. En wij gaan die journalisten gewoon afluisteren. Ja. Oké, oh nee, dat is gewoon handig. Bij even ik hoor ik een uh, zo'n vrouw ervan, uh, over... die dan al die rechtszaken afloopt, ook bij holleiden zitten. Die zegt van, ja, nou, ik, volgens mij al die informanten denken nu van... wacht, ik geef even geen informatie. Want het is wel leuk als ik zeg maar aanschrijf bij een journalist en mij informatie geeft. Maar het de, de de Openbaar Ministerie luistert gewoon allemaal mee, weet je wel. hebben we overal taps op geplaatst. Nou, en dat nou gaat het Openbaar Ministerie het onderzoeken. Dus zeg maar de slager die zijn eigen vlees gaat kleuren. Dus dat is ja, dat wel. Ook niet, dat is ook wel een beetje raar. Maar ja, alles voor de veiligheid. Hè. Ik bedoel, in Turkije gebeurt het omdat Erdogan aan de macht wil blijven. Uh, ja, dat is gewoon een dictatuur. Maar in Nederland wordt alles onder de mond van... het moet allemaal wel veilig zijn, dus dan mag het. Dus ja, zo worden de regels nog een beetje bijgebogen. Ja, ja ik moet me wel veilig kunnen voelen natuurlijk. Dus ja. luister iedereen me maar af. Ik ben ervoor. Goed. Heb jij een Drent zwembadlooplicht na nou, een openzetten, openzetten van, van een verkeerde klep. klep? Ja, het is zo droog in Nederland. Nou, blijkbaar. En dan hebben ze dus uh, een verkeerde klep opengezet in het bospad in de Drentse plaats Vledder. En er is gewoon 600.000 liter water in de afvoer verdwenen. En, Hoeveel? Uh, 600.000 liter. Oké! Okay. Maar ja. Ja, komt het! Oh god, rennen we! Ja. Vrijwilligers en de brandweer zijn al sinds uh, zondagochtend bezig om het euvel te verhelpen. En uh, het zwembad uh, heeft toestemming van de waterleidingmaatschappij om het bad versneld weer vol te laten lopen. Ja? Maar ja, het heeft natuurlijk wel even geduurd voordat dat weer gezwommen kon worden. En het peutenbad was nog wel open, maar ook het terrasje in de kuil. Maar ja, uh, ja, het zwembad uh, kon niet gezwommen worden. <lacht> dus uh, ja. Oh, als, er, als er geen zwembad is, ik heb ook, ik heb ook van die kinderen Met dit echt... weer is het gewoon uh, wel heel fijn. Dan worden ze wel als er geen zwembad in de buurt is. Hebben jullie een zwembad in uh, Alkmaar in de buurt? Nee, nee. wij zitten ook te denken om met, met de hele straat... Ik heb zo goed contact in de straat... Om, zeg maar, om al die mensen te vragen of ze ook een bijdrage willen doen... en een groot zwembad bij ons op de stoep voor te zetten. Maar ik had er ook een verhaal over gehoord mee. Dat mocht niet, hè? Dat mocht niet. Het was uh, gevaarlijk. Ik weet niet waar het was, ik zal het zelf opzoeken. Maar er zit ook nog weer een staartje aan het verhaal... want de gemeente had wel toegezegd, en nou is de woningbouwvereniging heeft gezegd dat het niet kan. Ja. Ja, nee. dat is best wel een puntje. Het is best lastig. Gaat er niet door, nou, hou nou op, want nu moet naar het toilet. Ja, ik zat er al op te <laughs> wachten. Ik denk, gaat dat gebeuren? Oh god. Is dat stimulerend, is altijd water? Als je dat hoort zo, dat, dat is echt waar. Ja, ja dat is echt, euh, dat je denkt van, hmm, doe mijn knieën even bij elkaar. Oké, okay, het is de zaterdagmorgen Welkom bij dit radio. van ga mijn toebakken tot om met tien uur slap gaan hoor. Eh, eh, eh, onder andere zantwoordse berichten, geschiedenis en leuke muziek. Hier. Robert Hemmer Jr. En ik zag dat hij ook... Uh, nou, volgens mij kwam hij ook naar Nederland. Was het ook niet dat hij kwam in Paradiso in uh, Amsterdam? Ik moet even kijken. Maar dat, dat is wel een, een man die ik denk van... Oh, die zou ik nog wel willen bezoeken eigenlijk. Dus, daar zit ik nog over na te denken. Dat is goed, maak ik die voor uh, Steve Winwood waar ik gisteravond was. <laughs> ja, Steve, ik vind het een leuke gozer. Maar je moet echt wat andere artiesten om je heen verzamelen. Ik vond het concert uh, benetje beneden de maat. Sorry. Ja, ja. Ik bedoel, het je hetzelfde dat je goed kan spelen en goed kan zingen. Maar dan moet je ook nog mensen om je heen hebben die je ook een beetje goed aanvullen. En ik had het idee dat ik, erna, ik erbij stond en naar kijk denk ik van... Ik, ik voel niks, ik voel niks. Maar goed, we hadden het over het zwembad en dat speelde zich af in Deventer. Ja, daar heb je Wesley en Wendy Wendy en Whitney en Waona. Uh, Va weet ik van, nee goed, zonder gekheid. Wesley en we Wendy, dat zijn een echtpaar. En die hebben dus gezorgd dat er een groot zwembad achter in de tuin stond. En de gemeente was daar niet zo blij mee. Die geven het, ja, dat is, ja dat, is, dat is niet zo handig achter in de tuin, dat is gevaarlijk en zo. Dus uiteindelijk hebben ze hem daar weggehaald. Hebben ze hem nu. Uh, de gemeente heeft er ook wel aan bij betaald. Hebben ze hem nu voor het huis geplaatst. Maar nu begon de woningbouwvereniging te plagen. Die zegt van nee, ik wil hem daar. Daar wil hem ook niet hebben, want dat is gevaarlijk. Dus nu is het nog een trekkerij. En ze doen dit al negen jaar, hè? gewoon een zwembad. En een groot zwembad, moet ik zeggen hoor. Okay. En ze hebben ook al berekend hoeveel kuub het is. Het is 10 kuub en er mag 15 kuub. Staan, want ze, die hebben ook nog te maken met bakken. Met puinen en zo. Die mogen natuurlijk ook niet overal staan. Dus ja. Dat hebben ze allemaal uitgerekend, Maar ja, nee. Sommige mensen willen toch niet helemaal samenwerken. Dus het, en dat nee, ja, ter, ter, het is niet zo droog. Ik zou nu zeggen, jongen, doe je gietertje er even in. Dan ga even de plantjes water geven in de buurt. Even, even leeg gooien weer. En dan kijken wij hem dan. Je kan hem naartoe kan slepen. Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel een mooi, mooi bedacht. Dat je de hele buurt een groot zwembad uh, kan uh, Creëren. Creëren. Ja, ze doen het ook altijd met een ijsbaan dat iemand dan nergens een uh, schoolplein heeft onder water zet. Ja, ja. dat is ook wel leuk. Precies, dat het oma het niet weet en het uh, kind naar school brengt. En oké, okay. dag oma. Uh, Alles <laughs> erboven. Gaan we oma opeten. Ja. Hè? Goed, het aantal ja. rondvliegende brokstukken rond de aarde. Ja, dat is in tien jaar tijd bijna verdubbeld. En uh, het zijn inmiddels bijna 20.000 brokstukken. Die wegen bij elkaar iets meer dan 8 miljoen kilo. 8 miljoen? Dat is helemaal niet waar, want het is gewichtloos. Hè? Ja, het dat zweeft. Maar ja, ja. ja, is dat echt uh, gewicht of is dat het gewicht nu? Ja, als je het op de aarde zou het ja. neerzetten. Oh, okay, ja, maar de ja. ruimtepuin bestaat vooral uit oude satellieten en brokstukken van raketten. En die ja? vergaan lang niet allemaal in de damkring van de aarde. En tien jaar geleden waren het nog maar 10.000. zijn dus nu twee keer zoveel. En uh, het al bestaande puin botst ook vaak tegen elkaar... waardoor de bokstukken weer uit eenvallen in kleinere fragmenten... en die kunnen ook weer op elkaar botsen en verpulveren. Dus je krijgt gewoon fijn stof in de ruimte. Ook kleine fragmenten zijn gevaarlijk... voor bijvoorbeeld het internationale ruimtestation ISS... International Space Center. En voor de satellieten die nog in gebruik zijn. Ze hebben vaak snelheden van enkele tienduizenden kilometers per uur. Dus er zijn wel plannen om de ruimte rond de aarde schoon te maken... maar ze komen nog niet allemaal... Van de grond. Nee. Nou, ik vind het wel leuk. Net zo'n actie als je nu hebt uh, dat ze bij de strand schoon gaan maken. Ik denk dat er een hoop mensen mee willen helpen om, uh, uh, om de, de kring rond de aarde schoon te maken. Ja. Ik ben vrijwilliger. Ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Nou, er schijnt al een één grote fanatiekeling daarbij te zijn. Dat is Lat. Ja, Lat is dat, hè? Wat dat is dat? een Nederlandse. Nederland, een Nederlander die, ook dat, uh, die heeft zo'n apparaat bedacht voor in de zee om het ja? plastic uit de zee te halen. Dat wordt dan gevangen in allerlei vuiken en zoiets. Maar die heeft ook al iets bedacht voor in de ruimte schijnt het. Die man is fanatiek bezig. Oh. Ja, hij is 22 jaar oud, maar al echt fanatiek met de wereld uh, te redden. En die schijnt ook al iets te bedenken voor in de ruimte. Er schijnt ook al een uh, soort vuiken te zijn. Maar ja, het, het, is, het is een serieus probleem. Want voordat wij uiteindelijk straks de ruimte ingaan... dan moeten we weer zo'n hele of andere, uh, grote ja, zee van puin moeten we vliegen. Ja, moeten we eerst een ruimt even een gat schieten, zeg maar. Gat schieten in de puin en, ja, en, en, en snel dan sneller door. En de sneller door en dan, uh, nee, dan ja, ja, maar inderdaad al die trapraketten en zo die dan uh, die, die stukken afscheiden als ze verder gaan. Ja, dat blijft allemaal hangen. Ja. In die kring om de aarde. Nog even, we hebben geen zon meer door al die zooi. Ja, vergeet het dan, vergeet het, de opwarming van de aarde maar. En dan zeuren wij over die windmolens die het zicht verpesten. Maar ja. dit, uh, dit is natuurlijk ook niet goed. Nou ja, uiteindelijk dat de temperatuur omhoog gaat en dat uh, CO2 uitstoot. Ja, het gaat om het puin. Dat is een serieuze probleem eigenlijk. Nou ja, uh, nog een tijdje en hebben we gewoon een nieuwe planeet ontdekt. Het Gaat echt gebeuren. Echt wel. 10 minuten voor tien uit Zornig Zandvoort komt deze kant. op. Het is British Weekend. Dus je moet wel, ja, wel omschakelen naar Engelse taal hier bij de cafés. I to. Uit Gaslight Anthem... deze Brian Vellon... en het Falling Into Me... Oh nee, uh, Forget Me Nuts... Forget Me Nuts, moet denken aan Patrice Russian. Je had vroeg ook een uh, plaatje met... Forget Me Nuts. Het is, wordt natuurlijk mooi weer... en uh, de Hittegolf zit er aan te komen... en vandaag in de kletskant van Nederland te lezen... kan Topless Zonne nu wel... of kan het niet? En ik was vorige week zondag was ik op het strand... En eigenlijk was met een paar kennis waar ik eigenlijk nooit mee naar het stand was geweest. En voor ik het wist had ze het topje uitgedaan. Ik moest toch even wennen. Maar ze deed daarna wel weer de BH om, gelukkig. Oh, ze kleedde zich gewoon om. Ja, ze kleedde zich gewoon om. Maar ik dacht van, gaat ze nou echt... Oh nee, nee ze gaat even omkleden. Maar je hebt wel even gekeken, even zo. Nou ja, daar kom ik niet aan. Was het genadig of dat je denkt van, nou... Het Goeie had geen goede die bij haar aandoen. Nee, het had gekund. Had, okay. zeker, had zeker gewoon toppers uh, gekund. Dat is geen punt. Maar goed, vandaag in de klaskant van Nederland... hele grote stuk over twee vrouwen. Uh, over Hel Helene van Rooyen, die natuurlijk pas toen nog weer een boek heeft uitgebracht over haar sekservaringen met haar uh, minnaar. En ja? Uh, nou ja, goed, alles wordt dan beschreven. En Ter stimulans om voor ouderen het seksleven weer wat leuker te maken. Dat was Voor ouderen, net alsof je echt gewoon helemaal. Oh ja. uh... Zij stond mij ook wel tegen de 50, dacht ik. Of misschien ja, is het wel 50. Zeker. 50. Nou ja, goed, dat kan, dat, sommige mensen hebben het echt wel een beetje nodig hoor. Als ik het van hoor van collega's of van vrienden die euh, boven de 50 zijn, die beschrijven... ja, nou ja, het is niet heel spannend, maar nou ja, af en toe lukt het nog wel eens. Maar goed, in ieder geval, uh, Leen Verroo die zegt van: Ja hoor, ik ben klaar met het bovenstukje. Een man gaat toplus. En die zie je ook gewoon op Facebook. Die zie je over terugkomen. En een vrouw moet het bovenstukje maar aanhouden. Heb je gezwommen? Heb je zo'n koud stukje daar? En ik, wil, ik wil het afdoen. En ze worden mooi bruin. Ik bedoel, het valt er even niet meer op. Ze zeggen, het is toch heerlijk gewoon los te lopen met die dingen? En ze zijn daar de hele tijd al in, in verpakkingen gehuld. En uh, nou ja, de, zij heeft zoiets van: go, Gooi de boel los. Terwijl bijvoorbeeld Manon Meijers, zij is stylist. En die zegt: van, Nee, het is, de verleiding zit veel meer in het feit dat je dingen mooi inpak. En, en sommige mensen zijn er gewoon niet van gediend dat het allemaal zo bloot, open bloot uh, hangt. En daarbij komt dat heel veel mensen het gewoon niet zo mooi vinden als ze foto's van zichzelf ze terugvinden op, uh, internet. op internet. Ja, dat is waar. Want dat is de, daar is de nek uh, ja. omgedraaid. Hè? Dat, daar is uh, de boel mee uh, omgedraaid. Dat ze gewoon, ja, ja, het is wel leuk om uh, topless te zonnen, maar als er een foto wordt gemaakt voor, uh, voor Facebook... Ja. Dan sta ik gewoon topless. Maar ja, ik herinner internet. me dus wel dat, uh, dat Karin Bloemen ergens ooit topless zat. Ja. In, uh, in, in volle glorie. En die yeah. is natuurlijk wel een forse vrouw. Ja, dat mag je zeggen. En uh, ja, die kwam in het privé. En dat is dan wel heel vervelend. Ja. En uh, ik heb zelf ook zoveel, nou Welke vrouw is nou echt tevreden over zichzelf? Niet veel. Nee. En uh, niemand wil eigenlijk zijn foto's uh, terugvinden. Zeker niet in de bladen. En dan uh, denk ik van ja... Ik heb zelf zo van uh, mocht ik het doen... Ja? Wat, ik, wat ik eigenlijk al niet meer doe. Maar uh, dan, dan, dan zou ik zo van... Nou ja, als je even op je buik ligt of even op je rug ligt. Maar ik, ik zou toch uh, niet meegaan badmintonnen en zo. Maar dat vind ik van die mannen op het naakstrand ook, hoor. Ja, ja, dat zijn, mannen, niet badmintonnen. Nee, ze zijn even van... Hoor, Roy, ook sommige mannen hebben meer borsten dan vrouwen, hoor. Ja, ook oh, zeker. En die dragen geen topjes. Dus daar heeft ze wel nee. een goed punt. Ja, dus, zeker, uh, zeker. Ik zie dat ze net zo oud is als ik. Alleen voor Roy, ook ja, 53. 9 maart 65. En jij bent van... Uh, 4 juni. 4 juni, dus jullie schelen maar uh, twee ja. maandjes. Oh. Ja. Ja, okay, dat is nou. een mooie foto van haar. Zeker, en ze heeft wel een stuk jongere vriend. En die moest wel even wennen aan het feit dat er weer zo'n boek over seks uitkwam. Dat heb je toch al een keer gedaan. Ja, maar het is toch hartstikke leuk om dat weer te doen. Ja. Nou, goed, hij heeft het boek gelezen. Ik, hij is nou. 27 heet, wow. Ja. Hij is gewoon fijn. de helft. Haar de helft. zo'n beetje. Jezus. Oh. Nou ja. Oh, dat is over het perspectief voor mij. Ik heb ook al een man van 30. Goed, het is, uh, deze uitzending moet je me niet terugluisteren samen met die vriend van je volgens mij. dat gaat niet goed opkomen natuurlijk. Nou, ah, het is altijd leuk om er een beetje over te speculeren. Een de stangen. Dat dus, het is... Voor man is het dood gewoon dat ze veel jonge vriendinnen hebben. Ja? En bij vrouwen is het nog steeds not done. Nee, dat is waar. Dat vind ik gewoon toch nog steeds niet kloppen. Uh, ja, dat moet wat aan gedaan worden. Ja, mijn collega die is uh, met pensioen gegaan. Toen zag ik haar man. Ik zeg van nou, uh, ja, ben je ook met pensioen? blijkt ik 59 te zijn. Oh. Dan denk ik, oh. Uh. Nou, ik had het hem niet gegeven. Ik had hem meer gegeven. Ja. <laughs> Goed, dat is leuk om te horen altijd. dat dan weer, hè? Ja, dat komt omdat hij zo wijs overkomt. grijze ja, nee. haar Hij zegt van die verstandige dingen in de vergadering nog altijd. Oh, ja, ja. hij slaat de spijker altijd precies op zijn kop. Ja, en doordat hij zo oud eruit ziet dan denkt iedereen van, hij zal het al weten. Ja. Hij is ja. wijs. De wijsheid uh, komt met de jaren. De spijker is op de kop. Ja, oh, ja, dat is in Thailand. Hij zijn aan het boren nu hè. Dat gaat. Ja, ernstig ja. hoor. Ernstig, ja. ja hopelijk dat het lukt. Het is wel een klusje, want het schijnt bijna een kilometer te zijn dat ze moeten boren naar beneden. Oh. Ga dan maar even door, Tijtje. Draai wij een plaatje. <laughs>